van deze penalty van Guidetti nog even terugkijken en zeggen, oh ja, zo moet dat. Namelijk vol overgave en met 100% overtuiging bijna in de kruising geschoten op volle snelheid. Waardoor de keeper nou ja, net zo goed uh, zijn doel had kunnen verlaten, want het had geen enkele zin gehad. De boer maakt zich nu uh, langs de kant nog boos op de vierde official, omdat ook hij, net als Vertongen en de rest van Ajax, dus uh, het gevoel heeft dat hij hier de bal niet op de stip had gemoeten, maar dat hij er dus wel op ging nadat Kuipers een overtreding zag in het nou ja, relatief lichte vergrijp van Vertongen... in duel met Guidetti, die dus wel heel makkelijk en heel graag naar de grond wilde. Goed, gedane zaken nemen geen keer. Dat zal Ajax zich moeten realiseren na minuut 31... als Guidetti vanaf 11 meter bij de ploegen weer op gelijke hoogte heeft geschoten. Dan gaan we weer opnieuw beginnen. Het is in elk geval wel verhogend, want het was akelig stil rond de klassieken. Nu is er in elk geval weer wat geluid vanaf de tribunes en Ajax... Ja, dat zal nu te, met gemengde gevoelens nu deze wedstrijd voortzetten. Balbezit voor Fernandes, zij het kort, want Anita neemt over. Rond de middenlijn trapt hij de bal richting de Jong met Martens Indy in de rug. Maar hij neemt wel aan de Jong, krijgt de bal zelfs bij Ebisidio aan de rechterkant. Die wordt veel geattakeerd door Fernandes. Maar Ayers mag door via de Jong, botst dan op Martens Indy. Die zet het blok en Kuipers zegt het is allemaal volgens de regels. Het mag door, het gaat vervolgens richting Mulder, richting Guidetti. En daar is Fernandes, weer op de Ajax-helft. Wordt de voet dwars gezet nu door Van Rijn. Snelle combinatie levert balbezit op voor Eno. Nou gaat Ebesilio diep, maar gaat de bal breed. Dat had Eno beter niet kunnen doen naar Eriksen. Die kan de bal eigenlijk alleen maar terugbrengen nu bij Eno. Dan komt er alsnog een diepe bal van Anita. Maar die valt dan tussen Ebesilio en De Jong in. Ebesilio die al een tijdje nu aan de rechterkant staat. Dat betekent dat Soleimani vanaf de linkerkant speelt nu. Als dat de bal dus heeft via de doelman en via Vlaar nu bij Martins Indy. Die onder druk van sint de Jong de bal terugspeelt naar Mulder. Die dus al een aantal malen goede reddingen heeft verricht. De doelman van Feyenoord. Publiek eh, dik tevreden naar de gelijkmaker van Guidetti. 32 minuten gespeeld. Stand 1-1. Diepe bal van Feyenoord. Van Rijn met Guidetti in zijn rug. Van Rijn wordt dan eh, door Guidetti naar de grond geduwd. En krijgt een vrije schop. Hoewel de bal gaat over de achterlijn. Kuipers eh, doet er verstandig aan. En dat doet hij om gewoon te zeggen. nee maar een doeltrap voor meer dat lijkt me handig, maar het was een overtreding van Gui En dat weet hij zelf ook. En hij weet ook dat hij de bal als laatste raakt. Dit is toch mooi de manier waarop die Kuipers nog wil bespelen. Ik verdien hier terecht een corner. Vermeer werd het even lastig gemaakt. Maar krijgt de bal uiteindelijk wel bij Vertongen. En dan gaat Ajax een aanval op zetten via de linkerkant. Waar Deli Blind de bal even terugneemt. Dan Jansen aanspeelt. Aan die linkerkant nog altijd. Jansen kijkt en loert. Staan een aantal mensen voor de goal. Daar is onder meer Eriksen. Die staat in het strassomgebied. Maar in plaats van richting de goal kopt hij de bal zijwaarts. Daar staat geen ploeggenoot. En dan kan Feyenoord via Mococcio en Schaken er snel uit. Wie gevonden? Dan de diepte gezocht door Bakal. En Bakal is weg bij Vertongen. Maar de vlag gaat omhoog voor buitenspel. Maar er wordt ook gefloten door Kuipers na een overtreding op degene die de paas verstuurt. En dat is Guidetti denk ik, die namelijk uh, een meter over de middenlijn echt een schop krijgt en naar de grond gaat. En daar heeft Kuipers voor gefloten. Dan uh, wordt dat buitenspelmoment eigenlijk uh, geannuleerd na de overtreding van Van Rijn. Op Guidetti inderdaad, die de man wel weer is bij gaan staan. Wat dat betreft valt de schade mee, maar Van Rijn die ja, geel krijgt inderdaad nu. Moet dan op zijn tellen passen in het vervolg van deze wedstrijd. Nog even nakaarten tussen de verdediger en de scheidsrechter. Die nog maar eens uitlegt waarom hij vond dat dit geel was. Na 34 minuten komt er een vrije schop voor Feyenoord. En hoewel dat moment van buitenspel betekende dat de kans dus zo even niet doorging, krijgt krijgt Feyenoord toch een soort herkansing nu. Als het in ieder geval op deze manier de bal in het ploeg kan houden. Maar Ajax is dus wel weer met alle spelers achter die bal gekropen is. Twee meter over de middenlijn. Vlaar achter de bal kijkt en zoekt... En dat is niet moeilijk om naast je te kijken en Mokoccio te zien. Mokoccio, bal is aan de voet, even terughalen. Klaas zegt het moet naar de rechterkant. Mokoccio zegt, ja, je kan me wat. Ik speel hem lekker veilig. naar nou, Bruno in. die maakt wat stapjes voorwaarts, speelt Guidetti aan in de dekking. Maar Guidetti heeft uh, eerst nog even een duw uitgedeeld voordat hij de bal aannam. Gaat nu richting Kuipers en zegt, ja, maar scheidsrechter, zegt, wat doe ik dan? Nou, dat wil Kuipers best even uitleggen. Maar dan moet Guidetti ook verder zijn mond houden. Ik ben benieuwd hoe Kuipers zelf zal reageren als hij de beelden nog eens terug ziet. Hij zal ongetwijfeld zijn woordje klaar hebben om aan te geven waarom hij die penalty geeft. Maar het blijft toch altijd een beetje dubieus. Het is, laten we het daar maar op houden, een discutabele 11 meter. Die uiteindelijk wel door Guidetti keurig werd binnengeschoten. En zoals Bas al zei, een schoolvoorbeeld van een penalty. Een killer die onder alle omstandigheden buitengewoon rustig blijft deze 19-jarige zweet. Balbezit voor Ajax met Van Rijn. Van Rijn, de centrale verdediger, speelt Anita aan aan de rechterkant. En Anita speelt dan op zijn beurt de Jong aan. Die de bal probeert binnendoor te steken naar Eriksen aan de zijkant. Daar zit een Feyenoordbeen tussen. Het levert Ajax een ingooi op vanaf die rechterzijde. Waar Anita nu de bal bij Emilio gekregen heeft. Emilio staat tussen twee tegenstanders in. Kan de bal niet controleren. Heeft daar ook eigenlijk de tijd niet voor. Dan komt er van Feyenoord een hoge trap naar voren. Die Bakal wil doorkopen naar Guidetti. Dat lukt dan ook weer niet omdat Van Rijn het luchtduel van de zweet wint. En dan komt de bal voor de voeten van Vertongen uit. Die een hele ongelukkige paas geeft. Meters achter Blind. Die dan. Eh op een uh, holletje terug moet naar achter om die bal in ieder geval nog binnen te houden. Dat is gelukt. Dan geeft hij hem terug aan Vertongen die dan met een diepe bal komt. Op de buitenkant van de schoen van uh, Siem de Jong. Die wil hem controleren. Dat lukt eigenlijk maar half. Wordt dan min of meer door een ploeggenoot in de weg gelopen. En dan kan Feyenoord wel overnemen en weg zelfs via de rechterkant via Mokotjo. Mokotjo, het aanspelen van Leerdam. Vervolgens schaken aan de rechterkant. Hij weer terug naar Mokotjo die dan wat risico neemt. Het Ebesilio is in de buurt. Het loopt goed af omdat uh, de bal uiteindelijk via Ebesilio over de zijlijn gaat. Ingooien van de Zuid-Afrikaan richting Ron Vlaar. Martens die gevonden. Die kan nu de middenlijn over aan de linkerkant. Er is maar één man eigenlijk vooruitgeschoven bij Ajax. Dat is Siem de Jong. En er is ruimte voor Nederland om eens door te schuiven richting de helft van Amsterdam. Dus een voorzet van hem gaat in één keer richting de goal. En Vermeer kijkt ernaar en ziet dat hij zich daar niet buitengewoon voor hoeft in te spannen. De bal gaat over de goal van Ajax. En een doeltrap voor de doelman die in het gifgroen gekleed vandaag. Tot nu toe wel zijn mannetje staat in die goal bij Ajax. Nu de bal weer terugkrijgt van Blind en opent aan de rechterkant. Hoog, maar het gaat goed richting Anita. 1-1 is het bij Feyenoord Ajax. Na een wat sloom en afwachtend eerste kwartier is het intenser geworden in het kwartier dat volgde. Feyenoord nu weg via Fernandes, maar de deur op het juiste moment dichtgesmeten door Ricardo van Rijn. En de bal meegegeven aan Anita. Anita de Jong aan de rechterkant. Eriksen in één keer meegegeven aan Sulimani. Dat is een prachtige aanval trouwens. Maar Soleimani krijgt de bal tussen twee verdedigers net niet mee. Eriksen neemt opnieuw over. Geeft de bal breed aan Eno. Daar is heel veel ruimte. Jansen die dan wegdraait van Vlaar. En dan de bal meegeeft aan de zijkant aan Blind. Die hem dan op zijn buurt meegeeft aan vertongen vertongen. dat is Soleimani. Zo heeft Ajax wel even de bal en probeert het geduldig te zoeken naar een opening in de Feyenoord-defensie die het niet vindt. Feyenoord onderschept. Bakal wil meteen Guidetti wegsturen voor een counter. Maar dat heeft Anita doorzien. En zo krijgt Ajax de bal weer terug. Ajax heeft trouwens, ik zat net naar wat statistiekjes te kijken, veel meer balbezit dan Feyenoord. Namelijk 58 procent. Dan weet u dat. In elk geval Guedetti wil storen. Wil druk zetten op die laatste linie van Ajax. Doet dat wel, maar kijkt vervolgens achter zich. En ziet dat eigenlijk de rest van de ploeg zich achter de middellijn ophoudt. Ja, Dan heeft dat niet zo heel veel zin, dat storende werk van hem. Hij voegt zich nu bij zijn ploeggenoten om samen een blok te vormen. Op de eigen helft, om daar de linies kort op elkaar te houden. En in elk geval het combinatiespel van Ajax wat onmogelijk te maken. En dus is Ajax weer aan het zoeken, aan het kijken. En speelt het de bal rond, rond de middellijn. En daar mag dat van Feyenoord. De vooruitgeschoven pionnen Bakal. En Guidetti kijken ernaar. Nou, dan gaat hij richting de helft van uh, Feyenoord met Soleimani. Ook weer terug, omdat er direct weer druk op hem wordt gezet door Nelon. Vertongen vervolgens, even wat moeite met de aanname. Bakal is in de buurt, maar hij krijgt hem wel bij Eriksen aan de linkerkant. Maar die moet dan toch ook weer terug naar Deli Blind. Het jagen vervolgens van Schaken. Blind kijkt en denkt, nou ja, dan maar terug naar Vermeer. Die de bal uh, even onder uh, de voet langs haalt. Met Videtti in de buurt. Nu wordt er uh, druk gestoord van Rijn. Speelt Soulemani aan en die is weg bij Nederland. Het risico dat je neemt als je de tegenstander onder druk zet zo. Dan met één actie die wel slaagt, ben je er ook meteen één kwijt. En komt de ruimte nu met de Jong. En via de linkerkant waar Eriksen opduikt. En de bal teruggeeft aan Jansen. Die zou kunnen schieten vanaf 20 meter. Maar kiest voor een paas naar Ebesilio. Die weer opduikt vanaf de linkerkant. Nu dan de voorzet geeft. Daar wil Sulemani met zijn hoofd naar de bal. Die bal wordt weggekopt voor de voeten van Jansen. Jansen schietschot aangeraakt. En maar net naast. Dat scheelt centimeters. Deze knal van Jans, uiteindelijk levert dat Ajax nog een hoekschop op. Want als die bal onderweg van richting wordt veranderd, staat iedereen, de doelman in kluis, op het verkeerde been. En wordt Feyenoord gered door het lot, als je dat zo zou mogen zeggen. Dat de bal net uh, op centimeters de goede kant van de paal passeert. Zouden nu sporters weten dat Theo Jansen rookt? Want er worden wat aanstekers in zijn richting gegooid op het moment dat hij een corner moet gaan nemen. Hij kijkt eens even en zegt nee die had ik al die rooien. Uh, gooi eens wat anders. Kijk eens of er iets van goud tussen zit. Nou ja het wordt hem wel lastig gemaakt daar het nemen van een corner aan de rechterkant. Overigens doet hij dat Theo Jansen. Terwijl natuurlijk zo'n beetje alles en iedereen van Ajax in dat gebied van Feyenoord staat. Jansen kijkt en past de bal richting de eerste paal. Wordt hij gekopt in de handen van Mulder. Man die kopte was Jan Vertongen. Die ook al een doelpunt maakte in de eerste wedstrijd tussen de twee in de Arena. Toen maakte hij de 1-1. Nadat de vrije ploeg uit Rotterdam op een 1-0 voorsprong had gezet. Lange bal vervolgens van Mulder. Niet goed verwerkt door Ajax. En dan zou Feyenoord iets kunnen gaan bedenken. waren het niet dat Ajax het balbezit herstelt. En Deli Blind de bal weer naar voren roeit richting de Jong. Aan de rechterkant komt die bal dan voor de voeten van Mococcio. Die ontwijkt een tackle van Ebesilio en kan dan meteen wat meters maken ook. Oh, blijft eigenlijk gek genoeg weer stilstaan. Levert dan de bal eens een postbode in bij Schaken. Zo is de vaart eruit en is Schaken nu ook terecht boos. Omdat Mococcio hier de verkeerde keuzes maakt. Dat levert feitelijk nog wel een ingooi op omdat die bal via een van de Ajax spelers over de zijlijn gaat. Maar opnieuw beginnen dus en het bal nu gegooid naar Schaken. Schaken die naar de grond gaat. Van de bal wordt gezet op een manier die scheidsrechter Kuipers niet zint. En dat... Dat betekent dat Feyenoord een vrije schop krijgt, nadat Schakel dus in zijn rug wordt geduwd. En die vrije schop die mag Feyenoord gaan nemen op een meter of 6-7 buiten het strafgroepgebied aan de rechterkant. Dat lijkt me om in één keer te schieten wat ver. Klaas staat achter de bal, dat duidt erop dat dat ook op een andere manier gaat gebeuren. En dat er een voorzet gaat komen in de richting van Koppers, van wie de heren Vlaar en Martens Indy zich inmiddels hebben gemeld in dat Amsterdamse strafgroepgebied. Hij kijkt uh, Jordi Klaasie, man uit uh, Haarlem. Al eerder de revelatie dus van uh, dit seizoen. Bij Feyenoord genoemd. Kuipers kijkt of de muur in orde is. Nou ja, in elk geval op afstand staat. Of die in orde is, dat zal Kenneth Vermeer kunnen beoordelen. Dan komt die bal bij de tweede paal. Daar is Bacal en de redding van Vermeer. En dan blijft die bal hangen en dan gaat hij erin. Via John 2-1 voor Feyenoord. En weer Guidetti met een goal voor de Rotterdammers. Nadat Vermeer in eerste instantie nog katachtig kon redden. Op die bal die bij de tweede paal door Klaasie werd neergelegd. En daardoor Bacal werd ingeschoten, maar dan wordt hij teruggebracht voor de goal vanaf de linkerkant, vanaf de achterlijn. En is het uiteindelijk een koud kunstje om die bal binnen te schieten voor een echte spits als John Guidetti. Hij keert deze wedstrijd dus om in het voordeel van de Rotterdammers. Kort voor rust leidt Feyenoord nu het met 2-1. Slecht verdedigd door Ajax deze vrije schop, waar je natuurlijk altijd een keer de pech kan hebben dat er een van de tegenstander kan koppen. Dan krijgt Bakal daar wel te veel ruimte voor. Maar wat erger is, is dat Bakal ook nog bij de tweede paal nadat hij gekopt heeft en die koppel dus nog vermeer is gekeerd, er is om de bal weer voor het doel te brengen. Daar maait Eno vervolgens volkomen over de bal heen in een poging om hem nog weg te trappen. Ja, dan is het van hij uh, niet zo moeilijk meer om van heel dichtbij, echt vanaf centimeter uh, op 40, de bal het laatste zetje in dat doel te geven. Maar dat mag Eno zich dus met name aantrekken omdat hij dan op het allerlaatste moment dat nog had kunnen voorkomen, maar dat dus niet deed. Feyenoord-Ajax wordt 2-1, drie minuten voor rust. En zo is de voorsprong die Ajax via Eriksen verkreeg na 18 minuten als sneeuw voor de zon verdwenen in het laatste kwartier van de eerste helft. 13 goals heeft Guidetti er inmiddels al in liggen, net als Malki, opvallend dus in de Nederlandse eredivisie. Twee nieuwelingen die terecht domineren. Wat kan Ajax er tegenover stellen? Wat nu is er balbezit voor Anita. Aan de rechterkant Dolta wat met Fernandes. Die meeverdedigt. Bal terug naar Eriksen. Rond het rechterpunt van het strafstopgebied. In de as Studio gevonden. Die moet draaien, kappen. En zich ontdoen van een heleboel Feyenoorders. Dat is toch recht één te veel. Jordi Klaas is het uiteindelijk. Die de bal wegtrapt bij zijn eigen strafstopgebied. Over de zijlijn. Anita heeft aan de rechterkant al weer ingegooid. En paas nu terug naar Jan Vertongen. Dan gaat Klaas storen. En gaat Vertongen ongetwijfeld kiezen voor de bal terug richting Vermeer. Die staat er eigenlijk al op te wachten. Daar gaat Guidetti storen. Maar Vermeer trap de bal richting, ja, richting Martens in En daar gaat zelfs nog een vlag omhoog voor Sulemani. Ja, want die staat uh, buitenspel in dat duel met zijn tegenstander Martens in Die dus het duel eigenlijk ook al won. Je had denk ik voordeel kunnen geven ook daar. Kies men dan niet voor. Feyenoord met de tweeën voorsprong zal dat zo vlak verrust. Prima vinden Koeman. Ik zit nog even in de herhaling te kijken naar de goal van Guidetti, De 2-1 van zo even. Het mooie is om te zien dat Koeman echt uh, als een kind zo blij is. Ja, terecht natuurlijk. Op het moment dat die goal gemaakt wordt langs de kant, daar was een mooi beeld van. Balbezit voor Feyenoord via Mokotjo, de rechtervleugelverdediger. vleugelverdediger dus. We zeggen dat nog maar eens vandaag. Lierdam op middenveld en Mokotjo rechtsback. Bal gaat terug naar Mulder. Mulder zoekt en moet dan in de richting van Schaken trappen. Die wordt van de bal gezet door Blind. Dus dan komt de bal terug bij Van Rijn en heeft Ajax de bal weer. Van Rijn, kijkt wat. Het is allemaal weer dicht op elkaar bij Feyenoord. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor de combinatie. En... Ja, men durft het ook niet echt. En dan gaat de bal maar weer terug. Voorzichtigheid troeft dus bij Ajax. Dat dus om een 1-0 voorsprong kwam via Eriksen. Maar Guidetti zorgt er waarschijnlijk voor dat de thee aan de Rotterdamse kant een stuk lekkerder smaakt... dan in de kant waar de elftal, het elftal van Ajax zich ophoudt. Balbezit voor Ajax nu met Ebi Aan de linkerkant moet wegdraaien van Mokoccio. Eerste keer lukt dat, de tweede keer wat minder. En ja, dan speelt hij de bal tegen blind aan en kan Feyenoord daarvan profiteren. Met Ruben Schaken. We zijn op de helft van Ajax. We gaan met uh, Schaken richting de achterlijn en een bal van Fernandes op die voorzet van Schaken met een prima, prima redding van uh, Kenneth Vermeer. Van een goede inzet van uh, Fernandes. Maar nog beter is de redding van uh, Kenneth Vermeer. Die nu zijn ploeg dus in uh, de wedstrijd houdt. Schaken met die voorzet. Dan let iedereen op Guidetti en is Fernandes weg bij Anita. Maar uh, de redding van uh, Vermeer is prima. Weer dus een kans voor uh, Feyenoord dat uh, sterker en sterker wordt in deze wedstrijd. Tweede keer dat uh, Fernandes met een actie dichtbij een goal is. Maar twee keer dus Vermeer op zijn weg vindt. Nu wil Fernandes naar de grond en vindt de scheidsrechter dat er geen overtreding gemaakt is. En wordt er dus gewoon doorgevoetbald. Maar twee keer is wel het gemak waarmee Fernandes zich ontdoet van Anita. Die echt op een halve meter aan de verkeerde kant staat. Wel opmerkelijk. Want de rechtsback van Ajax is daar twee keer niet goed. Bal bezit voor Ajax. Vertongen. Diepe bal. Wordt gekopt door de Jong. Opgevangen door Eriksen. Laatste minuut, laatste seconden eigenlijk van de eerste helft. Als de bal naar Soleimani gaat en nog maar eens naar de buitenkant naar Eriksen. Siem de Jong staat klaar voor het doel. Twee Feyenoorders willen de voorzitter uithalen. Dat lukt De bal. Wordt dan bijna nog in eigen doel gekopt, lijkt het. Door Mokotjo Die hem wegkomt bij de tweede paal. Maar voor zijn eigen doel langs. Dat loopt wel allemaal goed af, maar zag er toch even dreigend uit. De extra tijd van de eerste helft loopt. Eén minuut bedraagt die extra tijd. Als Eriksen weer alle ruimte krijgt om op te stomen. Nu naar Sulemani speelt. Terug naar Eriksen. We zitten rond het, uh, de rand van het strafschopgebied van Ajax. Ook de Jong daar in het spel wordt betrokken. Maar die loopt tegen een aantal Feyenoorders op. Ajax houdt balbezit. Anita brengt vanaf de rechterkant in. In het strafzomgebied. Weggekopt door Vlaar, Opgevangen door 1-0. En bezorgd bij Vertonghen. Vertonghen zou vanaf afstand kunnen schieten. Vertongen 20 meter van het doel. Hij is er wel twee kwijt. Kies voor de combinatie met de Jong. Krijgt de bal terug. Maar is dan rechts buiten geworden. En nu wordt er een voorzet van je verwacht. Vertongen. En geen God meer. Nog maar eens een schaar. Dat kan hij dan allemaal wel. De voorzet is ook niet zo slecht trouwens. Maar wordt wel bij de eerste paal weggewerkt door Feyenoord. 1-0 in een veldduel met Guidetti. Lijkt mij een overtreding te maken. Maar het mag. Dan kan Feyenoord zelfs nog een keer uitbreken. Als de diepe bal van Klaasie komt naar Fernandes. Dan moet Van Rijn de longen uit zijn lijf lopen om eerder bij de bal te zijn. Dat lukt. Die gaat terug naar de keeper. En dan is het normaal gesproken voorbij deze eerste helft. Dat is ook zo. Nou ja, het begon wat slom, hadden we gezegd. En dat komt ook wel de eerste 15 minuten. Maar daarna is er toch wel wat op stoom gekomen. En hebben we bovendien doelpunten gezien ook. Eriksen zette Ajax op 0-1. Maar via Guidetti twee keer. Waarvan één keer uit een strafschop zette Feyenoord de zaken andersom. In het laatste kwartier van deze eerste helft. Rust in de Kuip. 2-1. Het vervolg met de tweede helft. Met Bas Stigler en Ronald van der Geer Nu naar de finale van de Australian Open. Djokovic Nadal. Het stond 2-1 in sets voor Djokovic. Marcella. Ja, dat staat het nog steeds. En we zitten nu in de vierde game van de vierde set. 2-1 voor Novak Djokovic. Het gaat uh, aan service. Uh, Djokovic blijft het Nadal wel heel erg lastig uh, maken. Slaat uh, veel winners. In de hele wedstrijd heeft hij er 10 meer. 39 voor Djokovic. 29 uh, voor Nadal. En ja, Nadal uh, die vecht hier uh, voor zijn leven. Zo lijkt het. Want uh, het gaat uh, heel erg moeizaam. Je ziet hem proberen iets aanvallender te tennissen. Dan probeert hij zijn backhand voor een winnaar langs de lijn te slaan. Maar dat is natuurlijk niet zijn spelletje. Hij staat het liefst achter die baseline. Die rally's aan te gaan is toch wat verdedigender ingesteld. Ja, en dat werkt niet tegen Djokovic. Dan wordt hij afgestraft. Dus moet uh, Nadal een spelletje spelen wat hem niet ligt. En dan wordt hij uit zijn comfortzone getrokken. Ja, en dan uh, delft hij tot nu toe toch het uh, onderspit. Maar goed, de vechtlust is altijd groot van uh, Rafael Nadal. Dus wie weet kan hij er nog een hele spannende vierde set van maken. Voorlopig heeft Djokovic het initiatief... ...en leidt hij met 2-1 in sets en 2-1 in de vierde. 2-1 is ook de ruststand dus bij Feyenoord-Ajax-klassieker in de Kuip. Het is daar rust, het is 17 minuten overeen. We gaan er even uit voor het uitgebreide Radio 1-journaal van 1 uur. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Mephisto, de veelgeprezen aangrijpende voorstelling van toneelgroep Maastricht, tot en met 23 februari te zien in de Nederlandse Schouwburg. Kijk op toneelgroepmaastricht.nl. Sparloon wordt spaar online. Open nu de Spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. OT Theater speelt, de Gij of Wie is Sylvia, een meesterwerk van Albi. Van 20 januari tot en met 18 maart. OT-Rotterdam.nl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 Dit is radio 1. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Leger Syrië in wijken van Damaskus. Tieners beschadigen 80 auto's in Bemmel. Een Ajax-directeur bedreigd door supporters. Het weer overwegend bewolkt met een matige oostenwind. De temperatuur ligt in het oosten rond het vriespunt. In het westen wordt het vanmiddag een graad of drie. Morgen opnieuw bewolkt en rond het vriespunt. Ook kan er dan wat sneeuw vallen. En de komende dagen wordt het zonnig en nog wat kouder. Het Syrische leger is buitenwijken van Damascus binnengedrokken... die in handen zijn van opstandelingen. Volgens activisten zijn zeker negen mensen om het leven gekomen... en worden moskeeën gebruikt om gewonden op te vangen. De militairen zouden de stroom hebben afgesloten... en ook is er geen benzine meer te krijgen... om te voorkomen dat mensen het gebied verlaten. Gisteren besloot de Arabische Liga de waarnemersmissie in Syrië... voorlopig stil te leggen omdat het geweld in het land escaleert. Dit weekend vielen opnieuw tientallen doden... bij protesten tegen het regime van president Assad. In Bemmel zijn vannacht zo'n 80 auto's vernield. Autospiegels werden afgetrapt en ruiten ingeslagen. De politie in Gelderland heeft twee jongens aangehouden. Dankzij uh, meldingen van getuigen die op een gegeven moment hoorden wat er gebeurde... en ons een goed signalement hebben gegeven. En een dorpje verderop in Haalderen, daar hebben ze hem allebei aangehouden. De jongens van 18 en 19 zitten voorlopig vast. De politie roept mensen op morgen aangifte te doen als hun auto ook is vernield. Het politiebureau in Elst is dan speciaal ingericht voor een snelle afwikkeling van de aangifte. Ajax-directeur Sturkenboom is afgelopen week bedreigd en geïntimideerd door supporters van de club. In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de interim-directeur thuis bezoek van zo'n tien Ajax-fans. Die zeiden dat hij moest vertrekken bij de club. Jij weet niet welke maatregelen wij kunnen nemen tegen jou en je gezin, was de boodschap. Later kreeg Sturkenboom nog een aantal intimiderende en bedreigende sms'jes. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Sturkenboom is tijdelijk algemeen directeur van Ajax. De bedoeling is dat Louis van Gaal hem in de zomer opvolgt. Tegen die benoeming loopt op dit moment een rechtszaak. Johan Cruijff en een aantal anderen proberen te voorkomen dat Van Gaal naar Ajax komt. In Amsterdam is de jaarlijkse Auschwitz-herdenking gehouden. Het vernietigingskamp in Polen werd op 27 januari 1945 bevrijd. Nabestaande hoogwaardigheidsbekleders en andere belangstellenden... hebben de miljoenen mensen herdacht... die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn omgebracht. Vooral joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen en anderen. Er is een stille tocht gehouden van het Amsterdamse stadhuis naar het Auschwitz-monument in het Wertheimpark. Bij het monument zijn bloemen gelegd en toespraken gehouden. Al president Scalfaro van Italië is overleden. Hij was president van 1992 tot 1999. Bij zijn aantreden werd de politiek in Italië geteisterd door corruptieschandalen. De huidige president Napolitano zei dat Scalvaro het land... door een van de moeilijkste periodes in de Italiaanse geschiedenis heeft geleid. Hij hervormde het politieke systeem... waardoor het vertrouwen in de politiek bij de Italianen weer wat toenam. Ook kreeg hij steun van de bevolking... door de standvastige manier waarop hij de democratie overeind hield... nadat Silvio Berlusconi premier was geworden. Die schroomde niet om zijn zakelijke en politieke belangen te vermengen. Scalvaro stierf in Rome. Hij is 93 jaar geworden. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Inspecteurs van het internationaal atoomenergieagentschap zijn in Iran aangekomen voor een driedaags bezoek. Het agentschap hoopt het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. Het Westen beschuldigt Iran van het ontwikkelen van een kernwapen. Om de druk op het land te verhogen kondigde de EU begin deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran. En in reactie daarop zei de topman van de Nationale Iraanse Oliemaatschappij gisteravond... dat het land erover denkt om geen ruwe olie meer uit te voeren naar Europa. In Burma hebben duizenden mensen oppositieleider Aung San Suu Kyi toegejuicht tijdens haar eerste campagnedag. In april worden tussentijdse parlementsverkiezingen gehouden. Burma-journalist Minka Nijhuis over het onthaal van Suu Kyi. Het is dus wel een historische dag. De laatste keer dat zij formeel op campagne was voor haar partij... stamt uit zo'n 22 jaar geleden. Daarna werd ze onder huisarrest geplaatst. En aan de laatste algemene verkiezingen van 2010 deed haar partij niet mee. Onder andere omdat Aung San Suu Kyi nog onder huisarrest geplaatst was. Dus dit is ook wel een signaal van de partij dat ze vertrouwen hebben in het politieke proces wat in het verschiet ligt... en dat ze daaraan mee willen doen. Mm -hmm. Ze is dus begonnen aan haar campagne. De eerste toespraak zit er ook op. Wat heeft ze precies gezegd? Ja, haar boodschap voor zover dat nu bekend is... is eigenlijk de laatste weken steeds hetzelfde. Een boodschap van voorzichtig optimisme... dat het de goede kant op gaat met de hervormingen in haar land. En ze heeft laten weten dat uh, als, het, als de juiste koers gevaart blijft dat de partij dan klaar is om daaraan mee te doen... en dat er vele kansen zijn voor het land. Oké, okay, de tussentijdse verkiezingen die zijn in april. Dan worden er 48 zetels verdeeld. Het, het zijn vast niet alle zetels, neem ik aan. Nee, het gaat om inderdaad om 48 zetels. Het grootste deel van die zetels bevindt zich in het landelijke parlement. Dat bestaat in totaal uit 650 zetels ongeveer. En het merendeel van die zetels is al in handen van... Een partij die door de regering en door de militairen wordt gesteund. En 25% van de zetels is in handen van de militairen. Dus die 48 zetels die nu, uh, ja, waar nu campagne voor gevoerd wordt, dat is maar een heel klein stukje van de taart. De Republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich heeft de steun gekregen van Herman Kane, die zich vorige maand terugtrok uit de strijd om de Republikeinse nominatie. Kane hield de eer aan zichzelf na beschuldigingen van seksuele intimidatie en een buitenechtelijke affaire. Over twee dagen zijn er voorverkiezingen in Florida en Gingrich kan de steun van Kane goed gebruiken. Hij ligt in de peilingen achter op Mitt Romney. Gingrich heeft al gezegd dat hij zijn kandidatuur handhaaft, ook als hij in Florida verliest. Een dronken jongen van 15 heeft gisteravond de voorgevel van een pizzeria in sint willebroort aan puin gereden. Met drie vrienden was hij aan het joyriden in de auto van zijn moeder. De eigenaar van de pizzeria was aanwezig in de zaak. Ik zag een auto uh, eerst bij, uh, bij de buren. Hij reed me volgens eerst die twee paaltjes uh, kapot en uh, recht bij mij in de zaak naar binnen door de voorgevel. Twee uh, meisjes aan het eten, maar gelukkig uh, is helemaal niks gebeurd met die meisjes. De politie kon de jongeren na het incident vrij snel oppakken. We hebben ze uiteindelijk te pakken gekregen. Ze zijn er vandoor gegaan. Uh, drie bijzittenden in de auto hebben wij op straat te pakken gekregen. En de man zelf die achter het stuur zat is in zijn woning aangehouden.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 In november maakten de autoriteiten in Oakland een einde aan het Occupy-kamp in de stad. En sindsdien zijn er demonstraties. Maar niet eerder liepen die zo uit de hand als gisteren. De hoofdpunten van het nieuws nog. Het Syrische leger is de buitenwijken van Damaskus binnengetrokken die in handen zijn van opstandelingen. De politie in Gelderland heeft twee jongens aangehouden... die afgelopen nacht zo'n 80 auto's zouden hebben vernield in de gemeente Bemmel... En in Amsterdam is de jaarlijkse Auschwitz-herdenking gehouden. Goedemiddag, drie minuten voor half twee. Zo meteen het vervolg van de klassieker tussen Feyenoord en Er staat 2-1 in de Kuip voor de Rotterdammers. Maar er worden nog altijd getenners de finale van de australië Open. Djokovic tegen Nadal. Het verliep op service in de vierde set, Marcella. Ja, en uh, dat uh, doet het nog steeds, want het is uh, 3-2 voor Novak Djokovic. Hij begon met uh, de service. Het is een uh, gevecht, het is boeiend, omdat je voelt dat Nadal echt voor zijn laatste kansje vecht. Hij staat immers achter met twee 1-in-sets. De laatste man trouwens die de Australian Open won, nadat hij twee 1-in-sets achter stond, dat was Mats Wielander. Maar dat is een hele tijd geleden, 1988, Wielander won toen van de Australiër Pat Cash, met 8-6 in de vijfde set. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Die derde set is meestal cruciaal in zo'n best of five, En die ging dus naar Djokovic. Um, Djokovic speelt goed, dicteert, lijkt het heft in handen te hebben. Maar Nadal is een vechtjas, dus uh, we zullen moeten afwachten. Nog geen breaks, nog geen kans in deze vierde set. Het zal erom hangen, het zal tot het gaatje gaan. En dan, ja, dan uh, moeten we zien Djokovic of Nadal. Djokovic in ieder geval nu leidt hij met 3-2 de vierde set, twee sets tegen 1 en heeft de beste papieren. Het is dus rust in de kuip en dus kunnen we het even hebben over het veldrijden. Straks om drie uur dus de mannen, de Vlamingen en de Tsjechen... Zeg maar, die gaan strijden om die wereldtitel bij het veldrijden... maar voor de vijfde keer in haar carrière en de vierde keer op rij... werd Marianne Vos vanochtend dus wereldkampioen veldrijden... bij de vrouwen in Kokseide op het Zand. Reeds in de eerste ronde eigenlijk meteen al weg van haar concurrenten... en die zagen Vos nooit meer terug. Gio Lippen zag er gelukkig wel naar de finish... en toen sprak hij ook met de wereldkampioenen. Marianne, gefeliciteerd. Het was vijf minuten spannend. Oh ja, ik, voor mij was het langer spannend. Het was niet perfect. Uh, het is zo zwaar. En je, af en toe maak je nog foutjes en het is, in het zand kun je bijna niet corrigeren. En uh, ja, dan lig je af en toe uh, met je snuffert in het zand. Het begon al bij de start, hè? Je kwam niet helemaal lekker weg. Nee, ik gleed weg. Maar ik kon gelukkig uh, um, ja, er toch wel weer op gang komen. En... Uh, nou ja, Dat was uh, Sabrina Siltjes. Die, uh, die maakte nog ruimte, dus daar was ik uh, heel blij mee. En dan is het uh, toch mooi dat je met, uh, met Nederlanders aan de start staat. Maar toch, vanaf vijf uh, minuten koers, ja, dan rij je weg bij de rest. En dan kun je het je permitteren om foutjes te maken onderweg. Af en toe had ik het idee, ben je wel geconcentreerd? Ja, ik was wel geconcentreerd, maar het is zo zwaar. Ik maakte echt, uh, ik heb het hele seizoen niet zoveel fouten gemaakt. En dat is dan juist misschien wel overconcentratie, omdat je zo graag wil. En ik, uh, ik wou zo graag die vijfde wereldtitel. En uh, ja, een, een kleine stuurfout is, uh, ja, is in het zand gewoon meteen uh, fataal bijna. Was dat ook de reden voor de emotie aan de finish? Dat je per se die vijfde wereldtitel dat record wilde hebben? Nou, niet per se het record, maar ik wil gewoon heel graag winnen. En uh, ja, natuurlijk dan, dan gaat het hele seizoen goed. En uh, ja, dan is het voor iedereen vanzelfsprekend dat je even de wereldtitel opraapt, Maar uh, voor mezelf verder van, Het uh, ja. is helemaal niet vanzelfsprekend. Gewoon een wereldtitel is gewoon fantastisch. En uh, ja, hier in België, in het, in, in natuurlijk gewoon het crossland bij uitstek. Zoveel publiek. Uh, ja, het meeste is, uh, is natuurlijk heel fijn. Ik kreeg ook nog een keer de kopstoten iets minder. Maar goed, dat... Uh, maar een bewuste? <laughs> nou, dat weet ik niet. Maar dat, dat hoort erbij. Maar zoveel publiek is natuurlijk gewoon fantastisch. Na het Nederlands kampioenschap zei je, ah, ik vind het eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Het is allemaal niet meer spannend, weinig concurrentie. Uh, ja, WK loopt eigenlijk precies hetzelfde. Ja, behalve dat, het inderdaad, dat ik het zelf nog wat spannender maakte. Want je, ja, het is hier, je gooit zo tien seconden weg opeens aan het Dus uh, ik had wel een redelijk geruststellende voorsprong. Maar het was anders dan, uh, dan het NK, moet ik zeggen. Ja, want dit went toch nooit? Zo'n gekke huis rijden. Nee, zeker niet. En uh, wereldkampioenschap uh, ja, is toch spannend hoor. Ik heb heerlijk geslapen, maar je voelt het dan toch wel als je wakker wordt. Dan, uh, vandaag is het, uh, is het uh, WK en het mag gebeuren. Dit is de vijfde. Hoeveel volgen er nog, denk je? Nou, ik hoop niet dat het de laatste was. Marianne Vos zei dat dus ongenaakbaar voorlopig, ook in het zand bij een uh, kokzijde. En zometeen nog een emotionele Daphne van der Brandt die afscheid gaat nemen van het veldrijden. Nu gaan wij ons weer richten op de klassieker Feyenoord tegen Ajax. De tweede helft gaat zometeen beginnen in de KU Bas en Ronald van der Geer. Tunnels zat open, spelers komen eruit voor het tweede bedrijf van deze klassieker die wat stroperig is begonnen. Maar uiteindelijk toch ontbrand is Ajax op een 1-0 voorsprong door een goal van Eriksen. Mooi actie vanaf de rechterkant en met het linkerbeen in de verre hoek. Vervolgens het penalty moment. Vertongen, overtreding op Guidetti. Er is aan Kuipers al gevraagd in de rust wat hij vindt van zijn beslissing. En Kuipers heeft gezegd, ik vind het nog steeds een penalty. En blijf erbij, geen enkele twijfel. Die twijfel is er eigenlijk wel bij iedereen op de tribune. Het had gekund, het had ook niet gekund. Nou, hij gaf hem wel en Widetti uh, schoot die penalty keurig binnen. En uiteindelijk maakte de zweet ook nog de 2-1. En dat is nog altijd dus de stand, want we gaan beginnen aan de tweede helft. Pagal en de zweet Widetti staan klaar om uh, de aftrap te gaan nemen. En als alle volgers dan op de plek zitten waar ze moeten zitten. Koeman bijvoorbeeld en assistenten van Gastel en van Bronckhorst. En ook uh, de Boer is nog onderweg. Dan kunnen we dus uh, beginnen aan deze wedstrijd. En hopen we dat het een uh, ook van voortzetting wordt qua beleving. ...van de laatste 20 minuten van deze editie van de Klassieker. Ronald Koeman als coach dus weer aan de goede kant van de score. Die heeft zeven Klassiekers achter zijn naam als coach. En nog niet verloren. Zes als coach van Ajax en dus eentje eerder dit seizoen van, uh, als coach van Feyenoord... ...terwijl de tweede helft nu een gang is gezet. En Feyenoord dus met 2-1 voor. Vlaar aan de bal, naar de rechterkant, naar Mokotjo. Mokotjo zoekt uh, ogenblikkelijk de diepte. Met een paas naar Schaken, die neemt hem aan op de borst. Onder druk van blind, bal stuit het er een metertje vanaf. En wordt dat rood van de middellijn door Ebesilio met een puntgave Heroverd. Maar dat duurt niet lang dat balbezit voor Ajax. Want schaken is er al alweer mee vandoor. Guidetti aan de rechterkant als speelbaar. Grensrechter ziet de bal dan langs zich over de zijlijn. Suizen lijkt even niet meer te weten wie die nou de ingooi moet geven. Wacht heel lang en zegt dan toch maar Ajax. En iedereen is het daarmee eens. Dus dan zal hij het wel goed gegokt hebben. En Blind gaat gooien voor de Amsterdamse ploeg. Gaat hij dus doen bij zijn eigen strafsomgebied in de buurt. De laatste keer dat Feyenoord overigens won in de eigen Kuip van Ajax. was in 2006 en de trainer was toen ook Koeman. Alleen dat was broer Erwin. Daarna is dat niet meer gelukt. Het zou een beetje een familiedingetje worden als Ronald Koeman vandaag als winnende coach van het veld gaat. Zover is het nog niet. Want er moet natuurlijk nog wel eventjes gespeeld worden. We zijn net begonnen aan de tweede helft. Lange bal van Mulder richting Bakal Gaat onder de bal door. Guidetti neemt vervolgens aan. Halverwege de helft van de Amsterdammers. Niet zorgvuldig. Ajax neemt over via De Jong en via Eriksen. En dan. Ja, interceptie van Klaasie. Maar die gebruikt iets te veel de armen daarbij. Kuiper staat daar met de neus bovenop en geeft Ajax een vrije trap in de middencirkel. Er zit nog even een speler van Ajax op de knieën. Dat is Siem de Jong. Die heeft een tikje tegen de enkel gekregen ergens onderweg. Balbezit dus voor Ajax dat die vrije trap is genomen. 1-0 naar Van Rijn. Van Rijn voor de middenlijn nu. En een paasje de diepte in naar Soleimani. Die draait weg van tegenstander Nelom. Wil dan nog een keer wegdraaien. Verspeelt dan de bal aan Nelom. En dan kan Feyenoord eruit komen met Bakkal. Die aan de linkerkant van het veld halverwege de Ajax helft nu wel in de drukte uitkomt en dan de bal terug wil spelen. Hem dan bijna kwijtraakt aan Suleimani. Dan wordt er gepaasd door is dat Nelom. Ja, die verspeelt de bal ook dan weer. En dan kan Ajax weer overnemen. Een beetje een slordige. Bijna chaotische openingsfase, dus in deze tweede helft. Waar Ajax nu wel de bal van voet tot voet laat gaan. Met Soleimani en de jongen. En aan de linkerkant Emilio. Dat ziet er heel aardig uit. Emilio draait naar binnen. Zou eens kunnen schieten, Emilio. Dat doet hij. En dat uh, doet hij in de handen van Mulder. Want die ziet de bal eigenlijk vrij recht op zich afkomen. Ja, er zal er wel een, een stuitje in volgens mij. Maar Mulder heeft hem gewoon klem en te pakken. En gaat hem nu weer het veld in het spel inbrengen. Richting de rechterkant. Waar Schaken doorkopt. Halfweg de helft van Ajax. De aanname van Guidetti. Loopt weg bij Van Rijn. Dan terug naar Schaken. Blind maakt de sliding. Maar zit mis. Betekent dat de Schaken nu richting de achterlijn kan schaken. En de voorzet richting de tweede paal. Kopbal van Fernandes naast. Nice. Ja, en dan zit Bakal daar ook nog in de buurt om die bal eventueel van richting te veranderen. Het is de derde mogelijkheid toch die Fernandez de dus Sal krijgt. Steeds een voorzet vanaf de rechterkant. En het is twee keer Vermeer geweest die een succes van de Feyenoordspits in de weg lag. En nu gaat de bal dus naast de goal van de Amsterdammers. Goede voorzet van Schaken. Ja, dan kopt hij die bal richting ja, de achterlijn. En dan bijna nog bakal. Blind mag het zich aanrekenen. Omdat hij eerst met een verkeerde sliding. Ze werkt niet goed door zich daarna nog voorbij laat lopen. Ook Ibacilio weg. Nu aan de andere kant met een mislukte voorzet. Die bal gaat nog bijna in de richting van de. Kruising over Mulder maar belandt uiteindelijk wel op een meter of twee ruim over de lat achter het doel. Doeltrap dus voor Feyenoord, maar als je nou als linksback met je tegenstander in de buurt daar een sliding maakt zoals Blind het zo even doet, dan moet hij goed zijn. Maar eigenlijk heb je als voetballer geleerd dat je dat niet moet doen, tenzij het je uiterste redmiddel is. Want jij ligt en de tegenstander blijft staan, dus als je de bal mist ben je altijd gezien. En dat zal Blind, had hij zich eigenlijk al moeten realiseren. Maar toch in ieder geval voor vandaag realiseren mag je aannemen. Martens Indy heeft de bal na 48 minuten. Het is een positie waar Ajax natuurlijk heel erg aan het zoeken is. Je ziet ook vandaag weer hoeveel gevaar er van Ruben Schaken afkomt. En dat die positie toch nog altijd niet goed wordt ingevuld aan de Amsterdamse kant. Nu wat onzorgvuldigheid bij Feyenoord. Uiteindelijk krijgt Ebicidio geen balbezit en kan Feyenoord er wel uit. Met Schaken, met Mokoccio, nu alweer terug naar eigen helft. Wordt wat opgejaagd door Eriksen en EBCidio. Maar uiteindelijk Bruno martens Indi, de centrale verdediger, speelt aan Fernandes. Zo, die draait handig weg van Anita. Fernandes nog altijd in balbezit richting het schapsopgebied. Ja, gaat dan schieten. Nee, steken op Bakal. Bakal gaat schieten en goal 3-1 voor Ajax. Goede aanval. Met een hoofdrol voor Fernandes. Het is 3-1 voor Feyenoord natuurlijk. Een hoofdrol voor Fernandes. Die een hele goede beweging heeft in eerste instantie. Dan eigenlijk niet echt wordt geattackeerd als hij richting het schapsopgebied gaat. En als alle Amsterdammers dan rekenen op een schot van Fernandes. Steekt hij de bal naar de linkerkant van het schapsopgebied. En daar staat Bakal klaar. En die schiet hem dan vanaf links in de verre hoek. Buiten bereik van Vermeer. En zo komt Feyenoord op een 3-1 voorsprong. Uitzinnige vreugde rolt in de kuip van de tribunes. En uh, ja, de beloning eigenlijk uh, van Bakal dan vanaf de rand van het strafdomgebied wel goed en vernijnig geschoten langs Vermeer. Maar de blijdschap in de Kuip, de opluchting misschien wel eens enorm. Want uh, niet toevallig, Ronald vertelde het zo, alleen zo even al dat het natuurlijk wel eventjes geleden is. Zes jaar dat uh, Feyenoord voor het laatst hier in de Kuip van Ajax won. En als je dan vroeg in de tweede helft op een 3-1 voorsprong komt, dan uh, ziet dat er allemaal heel rooskleurig uit. De buit nog niet binnen voor Feyenoord, zeker niet. Maar uh, de eerste stap lijkt toch gezet. Mulder. Moet onder druk van Sime de Jong een bal naar voren trappen. Dat doet hij. en Die bal gaat dan voorbij Eno en Guidetti. Wordt dan opgevangen door Van Rijn. Die probeert ineens Soleimani weg te sturen aan de rechterkant van het veld. Die wordt van de bal gezet door Nelom. En Ajax moet een ingooi nemen. Ver op de helft van Feyenoord aan de rechterkant. Bedenkelijk gezicht, bedrukt gezicht nu van Frank de Boer te zien. Op de monitor voor onze neus. Want ja, 3-1 achter. In de wetenschap dat je elftal uh, nou niet bepaald lekker loopt. Zeker niet in 2012. Dat er veel mensen vooral ook niet zijn. Nou ja, kom er maar eens om. Teddy Blind met Theo Jansen, balbezit voor Ajax. Het gebeurt allemaal rond de middenlijn aan de linkerkant. Twee spelen elkaar de bal toe. Maar ja, voortzetting is er niet, omdat eigenlijk iedereen vaststaat. Dus moet het weer terug naar Vertongen, vervolgens Van Rijn. Die wat stapjes voorwaarts kan maken en halverwege de helft van Feyenoord uitkomt. Dan in de as De Jong aanspeelt. Die verplaatst wel goed naar de rechterkant, naar Eriksen. Maar ja, die staat dan ook weer met de rug naar de goal en moet weer terug naar Fernanita. En dan zijn we weer daar waar we begonnen eigenlijk. Bij Jan Vertongen, de aanvoerder. Die overigens de gele kaart kreeg na die overtreding in het trassenopgebied. En voor volgende week, thuis de zij tegen Utrecht geschorst is. Dat wordt dus weer puzzelen voor de boer achterin. Want weer een centrale verdediger die dan ontbreekt. Ajax inmiddels met Ebi Silio, met Theo Jansen. Jansen op 20 meter van het doel wacht op de beweging van Blind. Die komt wel, dat geeft Jansen een heel klein beetje ruimte. Niet genoeg, de bal toch naar de buitenkant naar Blind. Die veel driftige, drukke bewegingen heeft nu in duel met schaken. Maar dat toch niet helemaal uitkomt. De bal van de voeten van Jansen die hem via een tegenstander over de zijlijn speelt. Zodat Ajax dicht bij de cornervlag een ingooi mag nemen. Die bal gaat naar Eriksen. Die verspeelt hem in de drukte. Mokotjo neemt over. Kijkt en ziet hij daar beweging bij Guidetti. Zeker Guidetti springt. Het heeft alleen maar oog voor Vertongen. En geen enkel oog voor de bal. Springt er vol in. De aanvoerder van Ajax troten van de middenlijn naar de grond. Een terechte vrije schop voor Ajax. En een waarschuwing voor Guidetti. Want als je het zo doet kan je eigenlijk en moet je eigenlijk ook gewoon geel krijgen. Doet uh, Kuipers niet. Overigens deze Guidetti. Uh, wel aardig. Mensen houden er dan al bij. Als uh, hij een wedstrijd uh, speelt voor Feyenoord en scoort. Dat is al uh, zeven keer gebeurd. Dan uh, leidt Feyenoord in ieder geval geen nederlaag. Zes overwinningen en één keer gelijk. Wat dat betreft zou je dus die 1-0 kunnen invullen op het formulier. Als je dat bijhoudt heb je echt niks beter te doen hoor. Nee, ik ken mensen die daar toch heel druk mee bezig zijn. Ik lees het alleen maar voor overigens. Ja, dat hoor, gelukkig. Voor, voor alle duidelijkheid. Na 52 minuten is de stand 3-1 in het voordeel van Feyenoord. Jan Vertongen heeft het balbezit van Rijn rond de middellijn. Aan de rechterkant moet ook weer inhouden omdat die plaaggeest Kidetti zich daar weer ophoudt. Vervolgens weer naar Vertongen en dan weer naar Eriks. Eriksen die de middencirkel uitloopt nu aan de voorkant. En de bal breed geeft aan Jansen. Jansen terug naar Eno. Eno blind. Het gebeurt nu wel wat meer op de helft van Feyenoord. Dat zich logischerwijs naar die 3-1 gescoord zo even door Bakal een beetje terug laat zakken. en maar hoopt op balverlies van Ajax zoals nu. En dan een counterkans met Schaken, die de bal krijgt van Bakal. Maar nog op de eigen helft staat. Daar wordt achtervolgd door Blind. De bal moet terugspelen naar Vlaar. Die gaat wel langs de Jong. Dan is er ruimte gevonden en goed gespeeld bij Schaken. Nu in de as van het veld. Schaken wil de bal meegeven aan Leerdam. Daar zit dan Van Rijn tussen. En zo krijgt Ajax de bal weer terug. Maar is het hier even snel weer kwijt ook? Want opnieuw de overname van Feyenoord. En nu een aanval aan de linkerkant. Met uh, Nelon, die uh, de bal knap verovert op uh, Anita. Dan vervolgens wel kwijt raakt op 1-0. En dan kan Soulemani aan de wandel. Aan de rechterkant komt nu naar binnen. Halverwege de helft van Feyenoord wordt dan opgejaagd door Martens Indy en door Leerdam. Feyenoord uh, verliest wel de bal. Want de ingreep is er wel. Maar 1-0 zorgt voor voortzetting. Dan Eriksen van rechts naar binnen. Steekbal de Jong. Doorzien door Bruno Martensindi. En dan kan uh, de verdediger van Feyenoord de bal wegwerken. Weliswaar op het hoofd van Anita. Maar hij neemt Feyenoord nu wel over via Bakal. Bal uiteindelijk over de zijlijn. Ja, via Bakal. Dus mag Ajax toch uh, ingooien. Koeman is daar boos over. Nee, Kuipers zegt. Ik overroel hier mijn grensrechter. En dan mag Feyenoord wel degelijk gaan gooien, halverwege de eigen helft. Wat je een beetje mist bij Ajax is een ploeg staat met 3-1 achter. Ik hoorde dat woord vorige week en dat, dat, ja, dat, daar kan je wel wat mee. De urgentie om nou eens een keer een wedstrijd naar je toe te trekken. Je ziet niet de geestdrift, de strijdlust ervan afkomen. En dat zal bij Ajax toch wel eens een keer moeten gebeuren. Want verder kom je niet tegen dit wel strijdlustige Feyenoord. Palmen zitten voor de Rotterdammers opnieuw via Bakal aan de linkerkant van het veld. Ruimte gevonden bij Fernandes, maar die staat dan buiten spel... Ik denk als de grensrechter niet vlacht, dat de andere grensrechter dat even later alsnog doet. Omdat Fernandes volgens mij de bal ook nog over de zijlijn laat lopen. Maar buitenspel dus en een vrije schop voor Ajax. De vraag is of het buitenspel was. De herhaling wijst uit dat dat het geval was. Dat de grensrechter dat dus goed gezien heeft voor wat het waard is. En de bal zitten weer voor de Amsterdammers dus via Vertongen. 55 minuten gespeeld. 3-1 de voorsprong voor Feyenoord. Nadat Eriksen Ajax dus op voorsprong had geschoten. Guidetti 1-1, Guidetti 2-1 en Bakkal. In de 50ste minuut 3-1. En de bal bezit nu voor De Jong. Die probeert aan de rechterkant contact te zoeken met Eriksen. Maar als je nou contact met iemand wil. Dan verdient het aanbeveling om de bal niet twee meter te hoog naar diegene toe te passen. Als je contact met iemand wil moet je bellen. Hè? Kan ook. En voor ja. de rest moet je gewoon goed naar elkaar kijken. Dat helpt wel eens als je samen op een veld staat. Na 55 minuten is de stand 3-1 in het voordeel van Feyenoord. De bal bezit voor Anita Jansen in de middencirkel. Wordt opgejaagd. Gaat de bal nu diep spelen op Ebicilio. Die gaat de diepte wel in. Maar dat is doorzien door Mokoccio. En Flaar neemt vervolgens over. 3-1 is het hier. Nou, we gaan zo naar het tennis. Maar hier is nog een uitbraak van Feyenoord. Want daar is Schaken weer aan de rechterkant. Met Dedi Blind voor zich. En dan wordt het over het algemeen gevaarlijk. Nog altijd Schaken. Linkerbeen. Bal richting de goal. Maar aangeraakt halverwege door Vertongen. Dan is de avond nog niet voorbij, want daar is Mokotjo nog. Mokotjo kan die de diepte in, nee, zal terug moeten. En dat doet hij ook richting zijn centrale verdediger. Hier dus 3-1, we gaan naar Marcel. Ja, want het is richting middernacht in Melbourne. Het is nog steeds 28 graden Celsius. Maar er vallen wat spatjes regen uit de lucht. En natuurlijk wil Nadal stoppen. Het is in zijn voordeel. Alhoewel die net een prachtige game binnenhaalde. 0-40 op eigen service. Hij maakte vijf punten op rij. En als je hem ziet vechten en zwoegen. En ja, dan moet je toch toegeven dat Nadal echt uit is op die vijfde set. De head referee komt de baan op. En Djokovic gaat naar de kant. Het is trouwens 4-4 in die vierde set. Dus nog altijd geen breaks. Maar het lijkt erop dat ze even gaan pauzeren. Het is onbegrijpelijk. We hebben geen druppelregen gehad. Twee weken lang. Uh, alles richting die 30 graden. Nu ook. En toch gaan de spelers nu even zitten. Het zal een korte onderbreking zijn. Maar wel op een cruciaal moment. Want het is 4-4 in de vierde set. die 1 in de Kuip. Feyenoord-Ajax na 56,5 minuut. En Vlaar die een bal wegkomt, maar die meteen weer terug ziet komen. Ook dan kan Jansen schieten. Dan blokt Vlaar dat schot. En heeft mede om die reden Mulder een klus. Die niet zo ingewikkeld is omdat de vaart uit de bal is. En die kan hem dan vangen. Even een kort moment van uh, wat onachtzaamheid zo leek het in de verdediging van Feyenoord. Terwijl Vlaar nu in de opbouw paast. En dat doet hij aardig naar Schaken die wel onder druk van Blind weer helemaal terug moet lopen. De eigen helft op de bal dan weer terug afleveren bij Mulder zelfs. Siem de Jong loopt door en aan de linkerkant heeft uh, Mulder gezien dat een van de supposter totaal vrij staat. En omdat hij eigenlijk al een poosje geen bal meer heeft gehad. Flauw grapje. Maar uh, buiten het bereik van welke medespeler dan ook gaat de bal over de zijlijn en Ajax mag gooien. Is Inmiddels gebeurd Anita van Rijn en... Vermeer net iets buiten zijn strass op gebied, Balletje aan de voet. En We meegeven weer aan Vertonghe. Feyenoord plooit terug. Er is een heel klein speelveld daar waar Vertongen nu induikt. Zich ontdoet van Bakal halverwege de helft van de Rotterdammers uitkomt. Dan maar aan de linkerkant paas naar Ebisilio. Ebisilio zoekt een lopende man. Dat is in dit geval Erikse. En Erikse loopt ook weer naar die linkerkant. En moet dan toch ook weer afgeven naar Theo Jansen. En zo staat het bij Feyenoord eigenlijk weer zodanig goed... dat Ajax er in deze fase niet doorheen komt. Nu weer gaat proberen via de andere kant, denk ik. Nou ja, Van Rijn in de middencirkel. Bal naar links, bal naar rechts. Nou, eens even kijken. Dan maar breed tot eh, blind. Blind vervolgens naar Ebisilio. Je zou eigenlijk snakken naar eens een goede individuele actie van hem. Aan de linkerkant, maar hij kapt weer naar zijn rechterbeen. Komt dus weer naar binnen en paast de bal weer terug naar Deli Blind. En zo probeert Ajax te combineren. Maar dat gaat zodanig traag dat het makkelijk doorzien wordt door Feyenoord. En met name door Jordi Klaasie. En bal bezit nu voor Ruben Schaken. Schaken naar Leerdam die goed doorloopt en Blind kwijt is. Dan komt Guidetti voor het doel. Guidetti is voor het doel. Maar de bal van Schaken gaat of van Leerdam gaat niet alleen aan Guidetti voorbij. Maar... Uiteindelijk ook aan de doel. Het, leek, euh, nou het had een beetje het midden eigenlijk, tussen een schot en een voorzet. De bal was strak. Draaide nog een beetje richting de tweede paal ook. Zodat de doelman vermeer nog serieus rekening moest houden met een bal bij de tweede paal ook. Uiteindelijk loopt het dus voor Ajax goed af. Gevaarlijke uitbraak van Feyenoord. Of dreigend dan toch in ieder geval. Na een klein uur. Want dat is dus nogmaals wat Feyenoord wil. Feyenoord laat zich wat meer dan in de eerste helft terugzakken. En hoopt maar op dat Ajax voor links en rechts eens een keer een bal gespeeld. En als je er dan met 2-3 man snel uit bent. Dan komen de mogelijkheden normaal gesproken dus toch vanzelf. Wel bezit voor Van Rijn met Bakkal. Die dan als vooruitgeschoven pion het leven van de centrale verdediger wel wat zuur probeert te maken. We gaan richting het uur met die 3-1 voorsprong dus voor Feyenoord. Deli Blind op de middellijn. Weer terug omdat Schaken dreigt maar in zijn richting te komen. Terug weer op Vertongen, Van Rijn dan weer. Het speelveld blijft dus klein. Met Soulemani helemaal teruggezakt. In combinatie met Eriksen. Dan komt de uitgelopen. Richting van Rijn. Moet de bal weer terug op de Ajax helft hoor. Richting Vertongen. Nou, die probeert zich tot doen van Guidetti. Rond de middenlijn komt de wat voorwaarts. EBC komt de bal dan weer halen. Ja, en zo speelt de Ajax de bal rond. Maar je zal toch daar in de buurt van Mulder moeten komen. Wil je een goal maken. Na een uur spelen gaat Van Rijn dat wel proberen. Met een lange bal richting Vertongen. Die kan aannemen. Ondanks de aanwezigheid van Mokotjo. Nee, dat wordt ja, goed verdedigd door Mokotjo. Het feit dat Vertongen nu al daar staat voorin. Ik zit even te kijken. Het zal toch niet de bedoeling zijn dat hij vanaf de 60e minuut al als een soort extra aanvaller daar gaat lopen. Maar het feit dat hij zich vaker en vaker voorin laat zien. betekent wel dat Ajax nou ja, wellicht ten einde raad met de handen in het haar denkt. We zullen toch wat moeten forceren. Laten we het dan op deze manier maar voorzichtig af en toe doen. Door de opdracht te geven. Zich wat vaker daarvoor in te laten zien. Zou Ajax nog willen wisselen en moeten wisselen. Dan heb je natuurlijk altijd nog Boelikien. Om maar eens wat te zeggen op de bank. Die bijvoorbeeld als invaller in Eindhoven de belangrijke 2-2 maakte. Dus die weet wat het is om in grote wedstrijden belangrijke dingen te doen. Vlaar paast. Vlaar paast. En Vermeer komt en is dan wel eerder bij de bal. Maar moet hij weer loslaten. Omdat hij hem op de rand van zijn strafschopgebied weliswaar buiten het bereik van schaken kan houden. Maar hem dan uiteraard niet meer kan vangen een meter verderop en hem dan maar een slinger geeft over de zijlijn, zodat Feyenoord een ingooi mag nemen. Hij had hem gewoon kunnen pakken hoor, in, in dit geval. Maar ja, niet meer in, in tweede instantie, maar had hem in eerste instantie kunnen pakken. Nu ontstaat er eigenlijk een wat, wat hachelijke en onrustige situatie. Inmiddels mag Feyenoord weer gaan ingooien. Via Bakal aan de rechterkant gaat hij overlaten aan uh, Mokotjo. En Mokoccio gaat eens kijken. Hij moet eerst die bal nog pakken. Dit zijn allemaal kostbare seconden uh, vanuit Amsterdamse oogpunten geredeneerd. De bal gaat volgens richting Leerdam. Mokoccio, Leerdam. We zijn op de helft van Ajax aan de rechterkant. als Bakal. De hoek in wordt gestuurd. Maar dat gaat met enige scherpte. En uh, te scherp. Die bal gaat over de zijlijn. En Deli Blind mag hem dan gaan ophalen en gaan ingooien aan Ajax linkerkant. Ja, zijn er eigenlijk spelers die op dit moment bezig zijn aan een warming-up? Ik vind het opvallend dat Dico Koppers daarmee bezig is. Dat is een linksachter. Het is een beetje laat om het gevaar schaken te besweren. Nu moet Blind overs gaan ingooien en ziet werkelijk geen afspeelmogelijkheid. Ja, Ebi maar die weet ook dat er twee mannen in zijn rug staan. En de eerste is al zo lastig dat Ebi terug moet. Dat is Leerdam. Dan maar naar Jansen. Lange bal van Jansen op het hoofd van Klaasie. Boelikin uh, loopt ook warm, maar ja. die is zo klein die zie je natuurlijk makkelijk over het hoofd. Dat begrijp ik wel. Ja. Uh, die uh, heeft ja, zich ook maar... Door, loopt ja, dat als hij dichterbij komt, zie je hem wel, hoor. Uh, goed, 61ste minuut. 3-1, de voorsprong voor Feyenoord. En het balbezit voor Feyenoord via Klaasie. Die uh, Erikse wel bij zich weet. En de bal met veel risico probeert nu tussen twee tegenstanders door te steken. Dan wordt hij onderschept door Soleimani. Die lijkt daar iets bij te verrekken. En zwaait naar de kant. Terwijl zijn ploeg via Eno wel het balbezit heeft en mag aanvallen ook. Hoewel Eno wordt nu door Bakal van de bal gezet. Maar ik denk dat Soleimani, ja, die gaat er nu zelfs bij zitten. Bij het onderscheppen van die bal iets heeft verdraaid of verrekt. Ja. En daar uh, behoorlijk in de problemen mee is gekomen. Na 62 minuten denk ik dat dit einde wedstrijd is voor Miralem Soulemani. Uh, of het nou toeval is of niet, staat Lodero al uh, klaar om in te vallen. Ja, en de, en de grote glazen, koppers. Ook, volgens mij. Voor, uh, ja, ja Klaassen, Klaassen is het ja die, uh, die klaar staat. Maar uh, ja, we oh. hoeven het makkelijk, hemstring. Maar ik denk dat we nu uh, redelijk goed zitten als we een uh, medische voorspelling moeten doen over de blessure van, uh, van Soulemani. Maar Lodero uh, staat inderdaad klaar. En dus uh, ook. Uh, uh, Davy Klaassen. Uh, die uh, zal dan als uh, linksachter gaan spelen, denk ik. Of als, uh, als middenvelder. Ja, daar kan hij ook weg. Op de plaats van de Jong bijvoorbeeld. Maar eerst moet het probleem Soleimani worden opgelost. De Jong krijgt dan ook nog wat te drinken van de verzorger. We kijken nu naar uh, de knie van uh, Soleimani. Terwijl nu uh, het bord omhoog gaat voor de eerste wissel. Ja, het is allemaal wat stil. Het is doodstil ook in uh, de Kuip. Wie, oh wie uh, mag eruit? Uh, Volgens mij gaat Eriksen het veld verlaten. Of is het... Eno gaat het veld verlaten. Of wordt die nou weer naar... Ja, Eno gaat er in elk geval uit. En dan zal Soleimani dan de andere zijn die eruit gaat. Klaassen komt voor hem in het veld. En dan zal Soleimani ook uh, aanstonds het veld gaan verlaten. En komt Lodero voor hem. Dan zal Lodero wel in de spits gaan spelen. En de jonge linie terugzakken. En dan uh, hebben we het denk ik wel gehad. Ja, dat uh, klinkt logisch. Nou gaat Feyenoord geloof ik ook wisselen. Er komt een uh, brancard sowieso het veld in voor Soleimani. Die daar echt niet... Uh... Meer zelf vanaf kan. dat is wel sneu. Hij kan niet meer lopen, Nee, nee. nee hij heeft echt. Het, het, het probleem zit hem in de knie overigens. Want daar uh, heeft hij zijn hand. Dat is uh, meestal het eerste signaal. Hij heeft echt dat iets, nou ja, geprobeerd om nog net, ja. zeg maar, met een uiterste inspanning. jezelf net drie millimeter langer te maken. waardoor je nog bij een bal kan komen om die te onderscheppen. Daarmee heeft hij iets verrekt of verdraaid in zijn knie. En als je dan echt niet meer op eigen kracht 7,5 meter naar de zijlijn kan lopen. Terwijl je 3-1 achter staat. Want meestal willen spelers dan zo snel mogelijk het veld af. Dan uh, heb je echt een probleem. Dat is sneu voor Soleimani. Uh, sneu is het ook om te zien dat nou het fijne publiek hem uitzwaait. op een wat uh, cynische manier. Nou ja, dat schijnt er dan tegenwoordig bij te horen. Maar voor Soleimani is dit ongelooflijk sneu. En voor Ajax de zoveelste blessure dus. Want uh, als je nu in een. ...op een brancard het veld af moet, dan denk ik niet dat je volgende week weer speelt eerlijk gezegd. En de tonton van de brancard werkt ook niet helemaal, want ze lopen richting de hoek en ze moeten terecht richting de tunnel. Gelukkig is een van de brancarddragers zo uh, attent op te zeggen, we moeten daarheen. Dan moet er toch een hele bocht gemaakt worden door die brancard. Maar dan uh, kan Soleimani inderdaad nu de tunnel af en moet hij de trap nog even af. Het is een uh, trieste afgang voor de aanvaller van Ajax. Feyenoord heeft volgens mij niet gewisseld in die uh, tijd. Gaat met dezelfde elf verder, ja dat klopt. Nou, Twee nieuwe mensen dus bij Ajax. Klaassen en Lodero voor de ongelukkige Soleimani. En 1-0 is ook afgewisseld daar op het middenveld. We gaan de slotfase in van de wedstrijd. Waarin Feyenoord nog altijd een 3-1 voorsprong verdedigt. Dus voor de goede orde. Lodero is rechts buiten geworden. Jansen is op de plek van 1-0 komen te spelen. En Klaassen, als een soort rechtshalf nu, aan de bal. Geeft de bal mee aan Jansen. Dat zijn de personele wijzigingen dus bij Ajax na 65 minuten. De bal bezit voor Eriksen. En aan de linkerkant van het veld, of aan de rechterkant, is het nu uh, Anita, Lodero. Terwijl Soleimani nu het poortje, het hekje niet door kan. Ja, die keihard heeft gezegd. Oh, de, Nu gaat het hek wel open. Klaassen, trouwens, aan de bal. Die kan schieten, maar het uh, wordt geblokt door de Feyenoord-fans. Of de Feyenoord-fans. Het zou wat worden. Door de Feyenoord-verdedigers. Dat lijkt me een verstandiger idee. Inmiddels zit Soleimani wel in de tunnel. Dat is alvast goed nieuws voor hem. Die zal daar gek van worden als je pijn hebt en je wilt dat veld af. dat het allemaal zo lang duurt. Jansen paast, maar levert in bij Feyenoord. En dan kan Feyenoord zelfs gaan counteren met Leerdam. Leerdam rond de middenlijn. Achtervolgde door Evisilio. Ja, het moet sneller, uh, Leerdam. Want Evisilio uh, staat niet toe dat je lang wacht met handelen. Dus neemt Ajax het balbezit weer over. Met Eriksen, met Van Rijn, met uh, Jansen. En die nieuwe man, Klaassen dus, aan uh, de linkerkant. Gaat nu uh, Pasen. Ja, naar wie? Naar Ron Vlaar. En dus neemt Feyenoord nu weer over. Direct een diepe bal richting Guidetti. Die erachteraan achteraan alsof hij kapot is. Maar uiteindelijk die bal wel te pakken heeft aan de linkerkant. 1 op 1 staat nu met Van Rijn. Wat bedenkt de zweet. Nog altijd op die linkerpunt van het schapsopgebied. Het bal bezit voor Guidetti. Wil dan richting de achterlijn. Ja, het is niet de man van de vloeiende bewegingen. Het is een man die in de 16 moet hebben. Maar daar aan de linkerkant komt hij toch niet zo heel lekker uit de verf. Hij haalt overigens wel uit een onmogelijke positie en nog een corner uit ten opzichte van Van Rijn. Dat valt dan weer te prijzen. En na 66 minuten gaat Jordi Klaas oversteken om een corner te gaan nemen vanaf de linkerkant. tunnel is weer dicht. Sulemani is veilig binnen. Maar de blessure baart Koeman ongetwijfeld zorgen. Die dus ook voor Tongen volgende week tegen Utrecht al moet missen. En zo wordt het elftal van Ajax langzaam maar zeker wel erg jong. Quidetti zit er volgens mij een beetje doorheen. Dat kan ik me voorstellen als je ziek bent geweest na uh, dik een uur. Terwijl de Feyenoord hoekschop komt en wordt weggekoppeld door Ajax. Dan moet Loder op de rand van zijn eigen strafgebied de rest doen. Dat doet hij eigenlijk niet. Die geeft de bal aan Vlaar, die draait en die schiet, maar doet dat niet heel goed. Het was ook niet zo makkelijk ook. De bal wordt nog van richting veranderd ook. En komt dan in de handen van Vermeer. Die snel uitrolt, maar de bal net zo snel weer terugkrijgt. ook. Dan komt Guidetti nog even buurten. Dat dwingt Vermeer dan tot een te snelle trap. Die wat slordig is. En met een beetje geluk toch nog. Teroute van de middenlijn bij een van de Ajax-spelers uitkomt. Dat is Eriksen. Die kort combineert met Lodero. Lodero loopt dan de diepte in. Eriksen wil de paas wel geven, maar doet hem met een boogje. Dat heeft bij Feyenoord iedereen in de gaten. Dan kan Bocotto uitverdedigen. Wordt Klaasie opgejaagd teroute van de middenlijn door Van Rijn. Denk ik dat hij een overtreding maakt, de Ajax-verdediger. Scheidsrechter zegt: spelen maar. Ajax heeft de bal. Klaasie blijft liggen en Eriksen kiest voor de sportiviteitsprijs en speelt de bal over de zijlijn. En nou, duurt dat Fernandes stom genoeg net iets te lang en die geeft hem dan nog een duwtje mee. Op het moment dat Eriksen al duidelijk zichtbaar de bal over de zijlijn wil spelen... Ja. komt Fernandes nog even aangelopen en zegt ik geef je toch nog even een duw... omdat ik doe alsof ik boos ben dat je de bal niet buitenspeelt. Nog los van het feit dat je ja, dat als speler dus ook niet hoeft te doen. Nee. Kortom, Fernandes moet zich uh, een beetje schamen voor deze ongelooflijke domme actie. Ja, een beetje hard leers hè. Als je net terug bent na zes wedstrijden Schorsing... omdat je nu ja, ja. een tik hebt gegeven tegen NEC, waar iedereen schande van sprak... en dan krijg je in de eerste wedstrijd dat je terug bent ook weer een totaal onnodige gele kaart... Ik snap dat niet. Je zal toch uiteindelijk eens een keer van een sanctie moeten leren. Maar Fernandes wil dolgraag winnen blijkbaar en heeft er alles voor over. Zelfs weer een gele kaart. Het zijn van die domme dingen. Goed, het spel ligt hier even stil omdat Klaas behandeld moet worden. 3-1 voor Feyenoord na 68 minuten. We gaan even naar Marcel. Ja, want uh, dat was dus even die regenonderbreking. Nou, en dan gaat in no time hier het dak dicht. Het heeft zo'n uh, kwartier geduurd. En dan moet je je maar afvragen op zo'n belangrijk moment. Als het 4-4 staat in de vierde set, wie daar het beste mee omgaat. Nadal had natuurlijk een beetje momentum. Stond 0-40 op zijn service. En toen vijf uitstekende punten. De Oude Rafael Nadal zou je haast willen zeggen. En uh, ja, hij maakte 4-4 en moest toen stoppen. En nu gaat Djokovic uh, weer verder. Uh, opgepikt waar uh, die gebleven was. Een love game op eigen service. Dus hij leidt nu in die vierde set uh, met uh, 5-4. Ja, en dan moet je dus afvragen: is het uitstel van executie voor Rafael Nadal? Want Djokovic blijft toch de man die uh, het tempo maakt, die de betere is en die het heft in handen heeft. Dus het is nog even wachten. Het is nog steeds op service gelijk gaat 5-4 Djokovic via de set. In de kuip. 3-1 voor Feyenoord. Ebesilio draait weg en geeft de voorzet. Lodero wacht. Vlaar kopt de bal weg. Nog 20 minuten te gaan. Ajax wil wel aanzetten via ook Klaassen nu. Maar komt er een kans? Lodero geeft de bal mee aan Ebesilio. Maar doet dat veel te hard. Staat al in het Feyenoord-strafloopgebied. En kan je de bal wel meegeven aan een ploeggenoot. Maar dan moet het echt op maat. En iets te hard betekent automatisch over de achterlijn. En een doeltrap voor Feyenoord. Klaas hier weer opgelapt. Er was denk ik ook niet zo ongelooflijk veel aan de hand. Hij hield zijn hand nog even voor de mond. Zagen we op de monitor toen hij met de verzorger nog wat dingen besprak. Dat duidt er meestal op dat er een beetje toneelspel gaande is. Mulder heeft alle tijd met het nemen van de doeltrap. Dat hoort er dan ook bij. 20 minuutjes nog te gaan. En zoals gezegd Feyenoord aan de leiding tegen Ajax met 3-1. Het duurt van twee uur stellen wij even uit tot aan de rust. Of het einde van dit duel hoort u dus straks. Restant van deze wedstrijd dus te volgen op deze zender. Met de bal bezit voor Ron Vlaar moet de bal wegtrappen. Doet dat in de voeten van Eriksen. Aan de linkerkant op de helft van Feyenoord. Halverwege die helft. Paas naar Ebisilio. Die moet dan snel handelen. Daar komt Van Rijn. Doorzien door Klaassen. Klaasie in dit geval. En dan is er een bodycheck van Van Rijn op uh, Klaasie. En nou ligt uh, de kleine middenvelder van Feyenoord weer geblesseerd op de grond. En is er weer een uh, opstootje. Ja, Het past ook allemaal wel een beetje bij een duel tussen Feyenoord en Ajax. Maar ik uh, schat dit toch in als een uh, wat ongelukkige botsing. En uh, collega Tegeler zit helemaal klaar om iets leuks ja, te zeggen. Wat mooi is, is dat echt iedereen van Feyenoord naar deze botsing daar naartoe loopt. Omdat er een klein opstootje ontstaat. En hij heeft geluisterd, want de enige van Feyenoord die wegloopt is Fernandes. Ja. dan staat bij... Bij de middenlijn, dat is de enige. En die anderen staan allemaal uh, bij dat opstootje. Zoals we al eerder hebben gezegd, maar uh, we zeggen het gerust nog een keer als de regie in Hilversum daarop vraagt. Het nieuws van uh, 1 uur, 2 uur wordt uitgesteld. Dat wordt u na deze wedstrijd. We willen het straks, als daar behoefte is, graag nog een keer vertellen ook. Vlaar heeft een vrij schop genomen voor Feyenoord. En doet dat wat hard. Maar de bal komt toch op de borst van Fernandes terecht. Die moet dan een actie maken tussen twee tegenstanders in. Oeh, is er op snelheid wel eventjes langs, dacht ik. Maar de bal via Anita over de zijlijn gegaan. Ingooi voor Feyenoord op de Ajax-helft. Nederland gaat dat doen. Uh, halverwege dus die uh, helft. kijken ja, Guidetti komt wel in zijn buurt. Maar die bal gaat zomaar in de voeten van Lodero. Die past hem vervolgens weer naar Klaas. Clasi met een bal richting Bacal. In het schatstupgebied, schot geblokt door Vertongen. En dan kan de aanvoerder van Ajax ook nog een corner voorkomen. Moet wel een ingooi weggeven, maar dat beter dan een corner zal hij denken. Maar dat was toch ineens weer uh, Bacal vrij. Op die paas van Van Klaasie. Het schot dus uh, uiteindelijk geblokt. En zo blijft het dus 3-1 met nog 19 minuten te spelen. Maar mag Nelon wel gaan ingooien ter hoogte van het Sassumgebied aan de linkerkant namens de Rotterdammers. Het is de tweede helft met niet al te veel kansen overigens. Terwijl nu Guidetti onder de bal doorgaat. Vertongen de bal wegkomt. Maar dan Guidetti een overtreding heeft gemaakt. En dat hij zijn tegenstander een duwtje heeft gegeven. Als dat lukt zegt iedereen dat is dus slim. En als het mislukt dan zeg je blijft er dan ook vanaf. 18 minuten nog te gaan. In het uh, duel in de kuip waar Vermeer een bal krijgt van blind en dan uh, oh wat een rare actie van Vermeer die op de doellijn dan zijn tegenstander Guidetti kan.